Drie uur. Dit is Jeroen Kema met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van het coronavirus op het Nederlandse deel van Sint Maarten is gestegen van 2 naar 4. In totaal zijn er 23 mensen positief getest op het eiland. Het nieuws over de nieuwe sterfgevallen komt op het moment dat de regering van premier Jacobs bezig is voorbereidingen te treffen voor een lockdown van Sint Maarten. Volgens de regering houdt niet iedereen zich aan de oproep om thuis te blijven. Naar verwachting wordt op korte termijn een uitgaansverbod van 24 uur aangekondigd. Turkije heeft zeker 150 beademingsapparaten in beslag genomen... die vanuit China onderweg waren naar Spanje, Dat schrijven de Spaanse media. Bij een tussenstop in Ankara werden de spullen vastgehouden. Volgens de krant El Mundo heeft de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken... een paar keer aan haar Turkse ambtenoot gevraagd om de apparaten weer vrij te geven. Maar volgens haar wil Turkije de in beslag genomen beademingsmachines zelf gebruiken.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 In de Amerikaanse staat Maryland worden twee leden van de Kennedy-familie vermist. Het gaat om een kleindochter en een achterkleinzoon van Robert Kennedy. Zijn kleindochter Maeve en haar zoontje van acht verdwenen donderdag nadat ze met een kano het water op waren gegaan. Gisteren is een kano gevonden die lijkt op de verdwenen boot. De Amerikaanse kustwacht is bezig met een zoekactie. Robert Kennedy werd in 1968 vermoord tijdens een presidentscampagne... vijf jaar na de moord op zijn broer president John F. Kennedy. Het weer helder met weinig winter, van in maart het ligt de vorst. Overdag eerst zon, later stapelwolken bij 12 tot 15 graden. Zondag op zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. I'm sorry.